In de handen in de handen Geboren, komt ter wereld in de meest zwakzinnige en de meest hulpeloze toestand die jij je maar kan voorstellen. En daarna worden hem alle middelen gegeven om uit te groeien tot een volwassen man of een volwassen vrouw. Alles wat hij daarvoor nodig heeft, krijgt hij van zijn Heer. lucht om in te ademen, eten om te nuttigen, water om te drinken. Dus alles wat daarvoor nodig is, voor een goede ontwikkeling, wordt hem in de schoot geworpen. En dit alles is afkomstig van Allah, subhanahu wa ta'ala. En ik herhaal het nog eens, want het schijnt dat deze woorden niet doordringen, tot sommige mensen. Alles. Maar dan ook alles. Waar jij van geniet. Is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar toch zien wij. Dat wanneer. Een man. Of een vrouw. Haar doel heeft bereikt. Of zijn doel heeft bereikt. En uitgegroeid is tot een zelfstandige man. Tot een zelfstandige vrouw. Het allereerste wat wij opmerken is dat diegene zich hoogmoedig begint op te stellen. Het eerste wat wij opmerken is dat diegene geen aandacht meer heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala. Maar één ding staat vast. Welke stap wij ook ondernemen, we hebben Allah subhanahu wa ta'ala daarbij nodig. Denk nooit dat jij je kan losmaken. ...van Allah subhanahu wa ta'ala. Blijf je altijd beroepen... ...op Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bara' ibn 'Asib, ...en ik wil dat jullie vandaag... ...insha'Allah goed luisteren. Ik wil... ...dat jullie harten... ...in Allah azza ...worden wakker geschud. Ik wil dat jullie aan het denken worden gezet. Door deze... ...verhalen... ...van onze vrome voorgangers... ...mensen die ons zijn voorgegaan... ...en die weten wat het is om Allah subhanahu wa ta'ala als Heer te hebben. al bara ibn Azib radiallahu anhu heeft gezegd... ...we waren op een dag met de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala... ...tijdens een begrafenis. Ze hadden zojuist iemand begraven. Nadat de profeet en de metgezellen deze man hadden begraven... ...toen is de profeet voor het graf gaan zitten... En hij begon te huilen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De beste persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen. Die was ontroerd. Geraakt. Door wat hij zag. Hij heeft zojuist een van zijn metgezellen begraven. En hij richtte vervolgens het woord tot de metgezellen. En hij zei. O mijn broeders. Voor zoiets zouden jullie... Je moet voorbereiden. Nu is mijn vraag aan jullie: zijn jullie voorbereid? Stel je voor: als nu de engel des doods komt binnenwandelen en vervolgens vraagt wie van ons is bereid om mee te gaan. Als hij nu binnenkomt lopen en hij vraagt wie van ons is bereid om mee te gaan, zal iemand van jullie zich aanbieden? Ik wil vingers zien. Is er iemand die zegt van ik wil meegaan? Natuurlijk niet. Niemand zal zich aanbieden. Dat staat vast. En waarom zouden wij ons niet aanbieden? Omdat wij niks hebben om mee te nemen. Wat moeten wij in het hiernamas tonen aan Allah Subhanahu Wa Taala? Niks. We hebben niks. We hebben weliswaar heel veel bezittingen die betrekking hebben op het wereldse huizen, auto's, noem het maar op. Maar als het gaat om het hier hebben wij niks te bieden. Is er niks. We zijn niet slim geweest. Want iemand die slim is, die roept zichzelf ter verantwoording in dit wereldse leven. Die stelt zichzelf de volgende vragen. Hoe sta ik ervoor? Iedere dag als je opstaat, stapt uit je bed. Vraag jezelf af, hoe sta ik ervoor? En als je gaat slapen, stel jezelf de vraag... Hoe sta ik ervoor? Wat heb ik gespaard voor het hierna moest? Niet voor het wereldse. Wat jij op de bank hebt staan dat is niet belangrijk. Maar je moet jezelf afvragen. In plaats van je geld na te tellen. Iedere dag het geld wat jij op de bank hebt. Zou jij de hasanat moeten natellen. En de sejiat moeten natellen. De verdiensten en de slechte daden. En die tegen elkaar afwegen. En kijken hoe jij ervoor staat. Hoeveel verdiensten heb ik? Zal ik mezelf moeten afvragen. Heb ik de slechte zaken enigszins kunnen compenseren met goede daden? Enzovoort. Sommige mensen voelen zich rijk door de zaken die zich om hun heen bevinden. Maar ze vergeten dat zij niets van dit alles zullen meenemen. Al-Hassan al-Basri, en kijk naar de wijsheid van deze man. Heeft gezegd, o zoon van Adam, je zult alleen doodgaan. Alleen. Kijk om je heen. Hoeveel mensen, hoeveel vrienden, hoeveel familieleden. Kijk maar om je heen. Je bent in de gezelschap van veel vrienden. Maar je zult alleen doodgaan. Je zult alleen worden opgewekt uit de dood. Alleen. En je zult alleen rekenschap afleggen. De daden van andere mensen kunnen jou niet baten of schaden, Beste mensen. Spijtig genoeg is jullie liefde voor dit wereldse leven onbegrensd. Ik kent geen grenzen. Als ik soms om me heen kijk en ik zie hoe mensen bezig zijn... Met de toekomst over twintig jaar, dertig jaar, veertig jaar zelfs, dan sta ik verstoot. Dat een persoon heilig overtuigd is van het feit dat hij honderd zal worden. Ibn Ajlan heeft gezegd, wie de dood voor zijn ogen plaatst, zal niet omkijken naar hoe ruim of krap hij het heeft in dit wereldse leven. Dat maakt niks meer uit. En toen er tegen een vrome man werd gezegd: "Waarom haten wij de dood?" Hij antwoordde: "Omdat jullie, jullie hiernamaals, hebben geplunderd, afgebroken. Er is dus niks meer van over. Jullie hebben alles kapot gemaakt met betrekking tot het hiernamaals. En jullie hebben jullie wereldse leven opgevuld. Alles wat je doet, doe je omwille van het wereldse leven. Het hiernamaals is leeg." Er is niks. Je hebt alles geplunderd. Vandaar dat jij de dood haat. Dat is de reden. Rabbeer ibn Khuzaim, Rahmatullahi alayhi. Om zichzelf altijd met de dood bezig te houden. Om niet van deze gedachte af te dwalen. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft een graf in zijn huis gegraven. En telkens als hij opmerkte dat zijn hart. Aan het verharden was. Wat deed hij? Dan ging hij liggen. In het graf. Dat hij in zijn eigen huis heeft gegraven. En dan deed hij alsof hij dood was. En dan riep hij. "Rabbi ji'un. Oftewel al mijn heer. Laat mij terugkeren. En vervolgens stond hij op. Net alsof hij terug was. Naar het wereldse leven. En dan zei de Ja, je bent weer terug. Verricht dan goede daden. Kijk hoe ver deze mensen gingen om hun harten wakker te houden. Toen de Shafi'i, Rahmatullah, Alayhi, en jullie weten allemaal wie Shafi'i is: een grote imam. op zijn sterfbed lag, vroeg al muzani aan hem: Hoe is het met jou? Hij antwoordde: Ik sta op het punt het dunya te verlaten. Mijn vrienden vaarwel te zeggen. Ik ga ze verlaten. Uit het glas van de dood te drinken. Op mijn slechte daden af te gaan. En mijn heer te ontmoeten. En vervolgens zegt hij. En ik weet niet. Of mijn ziel het paradijs zal betreden. En ik haar kan feliciteren. Of juist de hel zal binnengaan. En ik haar moet condoleren. Als de dood beste mensen aanbreekt. Dan slaat het gevoel van spijt in als een donderslag. Toen een van onze vrome voorgangers op zijn sterfbed lag. Riep hij, o oh, jazid, zo heette hij. O oh, jazid, dus hij spreekt zichzelf aan. Wie zal het gebed voor jou naar de dood gaan verrichten? Wie zal voor jou vasten naar de dood? Wie zal liefdadigheid namens jou uitgeven naar de dood? Als een persoon komt te overlijden. Al zijn daden komen stil te liggen. En daarom vraagt hij zich af. Wie gaat voor hem bidden? Als je nu niet hebt gebeden. Wanneer ga je dan bidden? Dus beste mensen. En vooral degene die lopen te pronken met zichzelf. Als jij eenmaal dood bent is er niets meer van jou over de ogen kunnen niet meer kijken de oren kunnen niet meer horen de tong kan niet meer spreken, kan niks meer zeggen en het lichaam dat ooit geparfumeerd werd met de duurste parfummerken stinkt nu uren in de wind en tot zoiets zullen wij allen verwoorden niemand uitgezonderd wat hebben wij voorbereid voor het hier namens? Dat is de vraag. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, keek op een dag naar de begraafplaatsen. En hij zei, o bewoners van de graaf, hij spreekt ze toe. O mensen van de beproeving, want in het graf wordt men beproefd. Mensen van de eenzaamheid. Hoe is het daar bij jullie? Stelt Ali radiyallahu anhu. De vraag, hoe is het daar bij jullie? Bij ons hier, en dit is een feit, beste mensen. Hij vertelt ze over de zaken die zij hebben achtergelaten. Hij zegt, bij ons hier is jullie bezit reeds verdeeld onder de erfgenamen. Jullie kinderen zijn alleen achtergebleven, zijn tot weeskinderen gemaakt. Geen vader, niemand die voor hun kan zorgen. Jullie vrouwen zijn haar Dit is hoe het bij ons is gesteld. Wat betreft de zaken die jullie hebben achtergelaten. Hoe is het bij jullie? Stelt hij de vraag. Vervolgens draaide Ali. Radiyallahu anhu. Om. Naar zijn metgezellen. De mensen. Die met hem daar waren. En hij zei tegen hun. Als zij konden praten. Dan zouden zij zeggen. Het beste proviant is godsvrucht. Godsvrucht vrucht, beste mensen. Het enige wat telt. In het graf, beste mensen, als jij plaats hebt genomen, komt een ieder van ons, die komt in de verdrukking. Die wordt in elkaar gedrukt. En niemand ontloopt dit. Niemand kan deze zaak ontlopen. Zelfs niet Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Zoals in overlevering staat. Toen hij in zijn graf werd geplaatst... En er is een grote metgezel, Toen hij in zijn graf werd geplaatst... Begon zijn graf te vernauwen. En de profeet, sallallahu alayhi wasallam, Die zei... Het graf is jullie vriend... Hij zei tegen de andere metgezellen... Het graf is jullie vriend aan het verdrukken... Op dit moment. Als iemand deze verdrukking kan ontlopen... Dan was het wel Sa'd ibn Mu'a'd... Zei de profeet... Maar ook hij werd in mekaar gedrukt. Dus een man als Sa'd ibn Mu'ad Voor wie de troon van Allah subhanahu wa ta'ala is gaan schudden. Zoals in de overlevering staat. Voor zijn dood. De troon van Allah is gaan schudden. Een man voor wie de poorten van de hemel open gingen. En een man in wiens begrafenis stoet 70.000 engelen meeliepen. En toch werd hij in het graf ...in elkaar gedrukt. Dus laat staan wij. Dus bereid je voor op deze grote dag... ...beste mensen. Salman el-Farisi... ...die zegt... ...drie zaken... ...brachten mij aan het lachen. Iemand die zijn hoop... ...vestigt op het wereldse... ...terwijl de dood achter hem aanzit. Iemand die achterloos is... ...terwijl hij in de gaten wordt gehouden. Iemand die zich achterloos opstelt... We zijn toch niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala ons ziet en ons continu in de gaten houdt en elk moment ons het leven kan ontnemen. Dus het is vreemd dat iemand zich achterloos opstelt terwijl hij continu in de gaten wordt gehouden. En iemand die niet weet of Allah tevreden of ontevreden met hem is. Natuurlijk valt er nog een hoop te vertellen over het hier namens. Maar wat van belang is, is dat de boodschap een keer overkomt. Beste mensen, Uthman radiallahu anhu, die is een keer bij een graf gaan staan en hij begon te huilen. En dat doen wij veel te weinig. Vandaar dat de profeet ons heeft opgedragen om van tijd tot tijd een bezoek te brengen aan de graven. Uthman radiallahu anhu, die begon te huilen. En hij zei, ik heb van de profeet vernomen dat het graf als de eerste fase geldt van het hiernaam is. Wie er goed doorheen komt, wat er daarna komt, zal makkelijker zijn. Maar wie er niet goed doorheen komt, wat er daarna komt, zal nog erger zijn. En daarom wil ik tegen mijn broeders en zusters zeggen, pak het gebed op. Dat is het eerste. Want het gebed is jouw licht op de dag des oordeels. Geef liefdadigheid uit. Want liefdadigheid is jouw redding op de dag des oordeels. En hou je vast aan de voorschriften van jouw Heer. Want Hij is degene die jou ter verantwoording zal roepen. En Hij zal je ondervragen. En als jij rekening met Hem hebt gehouden in het wereldse leven. Dan zal Hij rekening met jou houden in het Heer Subhanak Allahu bihamdika wash-shadu la ilaha illa anta wa atubu ilaik